De eerste warme dag levert meteen een dagrecord op. Het is met een maximum van 23,2 graden in de beeld. De warmste 6 april ooit gemeten bij het KNMI. Het vorige dagrecord in de beeld stond op 23 graden. En dat was in 2020. In het oosten en in het zuiden van het land werd het vandaag zelfs boven de 25 graden. Dus een officiële zomerse dag. En ook dat is vroeg. Volgens Weer Online is dat meestal pas in mei.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 Lotte Kopecky heeft Parijs-Roubaix gewonnen. De Belgische wielrenster won na een koers van bijna 150 kilometer... de sprint op de wielerbaan van Roubaix... en versloeg daarmee onder andere Marianne Vos... die op de vierde plaats eindigde. En het weer vanavond en vannacht kans op een enkele bui. Het koelt af naar 12 tot 14 graden. Morgen is het droog en wisselend bewolkt... en dan wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 The Commercials. in de start. Mario Matti was dit in Liberty en wij gaan verder met een verzoekplaatje in afwachting van Mitchell Schipper. En um, ja, dat verzoekje, dat is uh, van uh, Wipje uit Rotterdam en die wilde graag horen, uh, Janneke de Roo. En ik, uh, ik mis je goed. Ik heb hem gevonden hoor. Ja, ik heb hem gevonden. Want ik mis je goed Ach je weet niet wat jouw missen doet Met mijn hart dat jou nu al langer mist Langer dan jouw missen moet Al oh, geef je mij in mijn dromen Je liefste lach, zier wordt nimmer zo.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 Het is tien uur in de morgen, de zon die lacht en ik voel me goed En al ben ik dan wel geen werelddichter, ik weet goed hoe ik jou missen moet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 Nou, dat was hij dan. Ik mis je goed, Janneke de Roo. En wij gaan verder met Wesley Klein. En ik blijf hier nog wel even. Ik ook. Tot 7 uur. Entertainment for you. Nu sta ik hier... en denk ik terug aan vroeger. Mijn moeder zei altijd... haal er alles uit... Voor je het weet, is het voorbij. De laatste jaren, heel wat vrienden al verloren. Dus ik lach maar met een traan. ach het zal er wel bij horen. Ik wil draaien, Anthony Joosten en uh, geef jouw kranen aan mij. En dan gaan we eventjes uh, bellen, ja, met uh, Tom Kranen over zijn nieuwe single in de disco. Blijf er lekker bij, tot 7 uur, entertainer voor jou op die 106.9 a Ik lees steeds maar weer, veel verdriet in jouw ogen. Doet me dat zoveel pijn Je hart is verscheurd Omdat jij bent bedrogen Verdriet niet kan dragen, dus geef het aan mij. Ik ben sterker. Dat was je dan Anthony, Joosten en geef jouw tranen aan mij. En aan de telefoon hebben we Tom Kranen. Tom, een hele goede avond. Een hele goede avond. Hele goede avond. Oh, ja, hoe is het eigenlijk? Ja, prima. Het is de eerste heerlijke dag van het jaar weer. Dus ik word er helemaal gewoon van. Ja, toch? <laughs> ja, ja, ik denk iedereen wel. Er stonden vielen hier, dat wil je niet weten. <laughs> nee, het is, het was, ik was net lekker buiten, maar het is gewoon heerlijk. Ja. Hé, hey, uh, ja, jouw ja, ja, nieuwe uh, nieuw single? Ja. De, in, de, in de disco? Ja, een 2 of twee weer oud, ja. Dat, ja. In de disco, ja. Een oud, een oud liedje. Ja, een, in een nieuw jasje. In een nieuw jasje, ja. Het is een, een oud liedje van Samson en Gert. Die we eigenlijk voor de, voor de carnaval uh, eigenlijk een paar maanden geleden al uitgebracht hebben. Ja. En, uh, ja, gewoon een feestplaat de hele tijd door kan. En uh, ja, volgens mij is het weer een uh, leuk plaatje geworden. Ja toch? Ja, nee, ja, ik ben er heel tevreden over. Ja, met, met, met mijn collega toevallig, je, je hebt het over Samson en Gert, mijn, mijn collega die hebben het uh, voor mij, die, die hebben dat uh, beluisterd van hetzelfde nummer van Samson en Gert, inderdaad. Ja, <laughs> die die, maar, die maar... kenden het niet namelijk, en toen kregen ze Samson en Gert ze voor, de, voor de neus geschoven. Dus. Ja, nee, we, hebben, we, we hebben alleen de refreins, het, hetzelfde later fletje hebben herschreven, dat is een beetje de volwassene versie ervan gemaakt. Maar uh, ja, het was een plaatje wat ik al heel lang ken. Uh, ik ben ja. in, de, in de jaren negentig opgegroeid. dus uh, voor mij was het uh, ja, mijn jeugd uh, helder om het zo maar te zeggen. Ja, een beetje uh, jeugdsentiment inderdaad. Ja, en ik, uh, ik kom uit Kaatsheuvel en elke zomer traden ze hier in een grote taxipark. Die bij mij in de achtertuin traden die elke zomer op in de jaren negentig. Ja. En uh, ja, we moesten een plaatje maken, want we hadden een plan A. Dat kon helaas niet doorgaan om um, een plaatje te maken voor het carnaval. En dus we moesten naar plan B. Dus hebben we hiervoor gekozen en volgens mij is het een leuk, leuk ja. feestplaatje geworden. Ja, ik wou net zeggen, het is, uh, het is aardig gelukt, toch? Ja, nee, ik ben helemaal niet ontevreden. We nee. hebben een, een, een, een, een, een feestplaatje die in het lijstje kan uh, gemaakt. Dus ik uh, ben heel ontevreden. Ja, nou ja, die kun je in ieder geval weer uh, op, het, uh, op het album zetten. Laten we het zo ja. zeggen. Ja, ja, ja zo'n album komt, kan die erbij. Ja. Ja. ja, komt er ooit nog een album, denk je, of... Uh... Nou, ik heb wel gezegd, in 2018 heb ik een album gemaakt... en uh, ik zou misschien uh, ooit wel een album maken... maar dat zal meer een bezamen album zijn. Dus niet echt een album met twaalf uh, dubbelietjes, dat denk ik niet. Nee, nee, nee ja, inderdaad. Uh, gewoon uh, met de, de, de bestaande nummers inderdaad... en, uh, en aan toegevoegd uh, drie, drie, vier nummers, zeg maar, nieuw. Precies, precies. Ja, dus ja. dat heb ik me ook zo gedaan. En, uh, ja, tegenwoordig is het niet meer zo interessant om een album uit te brengen... maar vooral uh, veel singletjes veel per jaar uit te brengen. Ja, ja, ja. Ja, dus uh, daarom zeg ik, uh, ja... Als er nog een album uitgebracht wordt, dan uh, is dat bijzonder. Ja, ja tegenwoordig ja. doen er niet veel mensen meer. Nee, nee. nee. Hey, en uh, wat liggen er nog meer op de plank? Gaat er nog iets, uh, iets leuks aankomen? Ja, zeker. zeker. We zijn uh, een paar weken geleden al begonnen met een nieuwe plaat. Die moet voor de zomer nog uitkomen. Dus daar zijn wij eigenlijk druk mee bezig om uh, in uh, juni, juli uit uh, te brengen. Ja. En uh, verder uh, zijn we ook nog bezig om uh, de carnavalplaat die niet door kon gaan, uh, uit te brengen in het najaar. Oké. Okay dus we zijn eigenlijk heel druk bezig met, uh, met komend jaar of dit jaar dus dus het is niet specifiek carnavals uh, nummer nou dat is wel echt een plat, uh, platte nee niet echt tekst wil ik niet zeggen maar wel een tekst uh, die echt met carnaval te maken heeft met een dubbel uh, dubbel randje om het zo maar te zeggen oké okay, ja. dus wel echt een beetje richting, uh, richting de carnaval ja een beetje brommeskieken <laughs> ja ja ja ja een beetje is brommeskieken nou voor ons voor ons is meer uh, <laughs> ja het gaat over klooster maar daar gebeuren dubbelzinnige dingen dus dat ah, ja, wel grappig. Ja. Hey, en uh, de agenda? Waar kunnen mensen jou volgen? Nou, ja, Natuurlijk www.tomkranen.nl Natuurlijk de website Tom schrijft met t h o m c r d -o a n e .nl. En natuurlijk Instagram, Facebook, doe het zo gek niet, je kunt me vinden. Dat gaat dan helemaal goed komen dan. Dat denk ik ook wel, ja. Hey, zijn er nog uh, grote podia's in het land? Uh, de komende maanden, uh, is een druk agenda weer. We hebben lekker, uh, een paar weken een beetje rust gehad. We, hier en daar wel optreden, maar vooral voor rust. Dat vond ik wel een keer fijn. Uh, lekker een uh, paar dagen weg en uh, noem maar op, even de rust pakken. Maar ja, vakantie even... komt er ook nog aan, hè? Ja, daarom. En dus, de festivalseizoen is nu weer van start. Dus de, ja. de agenda loopt aardig vol. Ah, oké. Okay. Hey, Ton. Als jij hem aankondigt, dan gaan wij hem draaien. Komt helemaal goed, beste luisteraars. Mijn naam is Tom Graan. dus mijn nieuwe single in de disco. Hey, Ton. Ik zou zeggen, een goed weekend en dankjewel. Ja, jullie ook, hè. Hey, graag gedaan. En hoi. tot de volgende ronde. Tot weer. Hoi, hoi. altijd gezellig en iedereen is mee. Mijn beste vriend Gert en ook zijn zus Marie. Ik word elke keer zo blij als ik haar zie. Dus stap ik op haar af en piet een drankje aan. Tot op een week geleden zag zij me nog niet staan. Zij nam me mee naar huis. is wilde jij mijn nummer nog hebben? Nou, die weten we al hoor. <laughs> Even kijken, ja. De uh... Entertainment for You, zaterdag, gast. Ja, Mitchell, welkom. Welkom, ja. Goedenavond. Ja, ja goedenavond. Ja, je kon het makkelijk vinden? Ik kon het makkelijk vinden en een uh, stukje rijden, maar dat maakt niet uit, want uh, we zitten hier gewoon in de studio. Ja, nou, lekker binnen en uh, joh, als het gaat regenen, dan. Uh... Topdag vandaag met mooi <laughs> weer. Alles is alles prima, joh. Ja, lekker hè? Hé, hey, um, nou ja, uh, vertel eventjes wie je bent, wa wat je doet en uh, waar je vandaan komt. Ik uh, ben je Schipper, ik ben uh, 22 jaar oud en ik kom uit Medemblik. En uh, ja, we zitten nu in de studio weer te praten over mijn nieuwe single. Uh, mijn nieuwe single Als Je Lacht en die heb ik uh, lekker uitgebracht. Ja, en, dat is top. Ja. en uh, even kijken hoor, want ik had toch uh, eigenlijk wat anders... Eh, ik weet niet of je dat herkent. U luistert naar Entertainment for You. Hallo, we gaan vandaag krijgen ja. allemaal de kleren. Ja, wat vroeger ga ja. je daar? Ik krijg toch allemaal de kleuren. Van mijn part allemaal dood. Ik heb geen zin om braaf te leren. Ik eindig toch wel in de goot. Kinderen willen niet meer. Dat is gewoon even een klein stukje, Michel. me red en na. De enige die me wat kan schelen, die is er nooit. Dat is mijn pa. Oeh, dat is lekker. Ja. Ja, ja toen ja. Uh, daar was ik uh, tien jaar oud. En uh, ja, ik ben nu uh, 22, 12 jaar verder. Ja, want toen uh, heb, je, heb je de film gezien? Zie Durant uh, Zeker, uh, ja, ik heb okay. die film gewoon gezien. En ja, uh, op een gegeven moment ging ik het nummertje opnemen. en Toen had ik hem op YouTube geplaatst. Ik kan hem er ook niet meer afhalen, omdat ik uh, dat account niet meer heb. Maar dat maakt niet uit. Het, uh, prima, joh. Ja, nou ja, ik bedoel... Hey. Maakt het uit allemaal. Dus, dus, dus, dus, uh, ja, ik heb hem gevonden in ieder geval. Ja, dat is knap dat je hem hebt gevonden. Ik vind het wel uh, weer een mooie. Ja, toch? Hey, maar uh, ja, even een terugblik. Uh, Dan praat je toch al over twaalf jaar terug. Dus uh, dat is uh, best wel een stukje. Ja, twaalf jaar terug. En uh, kijk, uh, ik sta nu uh, twee versingels verder. En uh, ik ben er uh, blij mee. En ja. nu zit ik hier in de studio. En, en uh, ja, leuk. dat is ook uh, superleuk en gezellig. Ja, ja, leuk, gezellig inderdaad. En... Uh, ja, maar wat, wat, wat wil je eigenlijk met de muziek bereiken? Want, uh, wil, wil je daarvan geleven ook? Of? Ik wil uiteindelijk wil ik ervan geleven. Ik wil stappen maken. Daarom ben ik ook getekend bij het platenlabel Rood, Rood in Blauw. Rood in Blauw ja. Van Ronald Fish. Ja. En dan ben ik getekend. En we gaan gewoon stappen maken naar steeds hogerop. Uh, mensen om me heen die me helpen. Dus ik, daar uh, heb ik gewoon heel veel steun aan. En, uh, we gaan gewoon verder op deze voeten met nieuwe singles opnemen. En uh, we hebben nu ook een nieuwe singletje uitgebracht, Als je lacht. In samenwerking met uh, Sonic Solution. Dat is het, uh, het schrijversteam met Hans Laus. En die hebben de plaat ook uitgebracht op het platenlebel Rood en Blauw. En ja, het is een leuke plaat geworden. Ik ben er zelf ook blij mee. De mensen om me heen vinden het een leuke plaat. Ja. Dus ik hoop dat deze luisteraars hem uh, ook super leuk vinden. We gaan hem uh, even beluisteren. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Alle dagen, dan denk ik aan jou Tot het weekend wachten, ja dat is al gauw Ik mis je zo, ho, ho Je moest steeds weten wat je met me doet Ja jij zult dan merken hoe ik naar je kijk Want als jij gaat lachen, dan voel ik me rijk Ik mis je zo, ho, ho als ik jou weer zie, voelt het zo goed Want als jij lacht, gaan alle engelen zingen voor mij En zet ik alle zorens opzij. Want als jij lacht, dan voel ik me vrij Bij jou Duizenden sterren stralen door jou Lach naar het leven, leef je leven met jou. jij op mij En ben ik jouw lotje Uit de loterij Wil jij me zo ho, ho? Ik wil graag weten Wat ik met jou doe Wil jij proberen Om van mij te zijn En breng jij mij altijd De zonneschijn? Wil jij me zo ho, ho? Want als jij lacht Droom ik je naar me toe Want als jij lacht alle engelen zingen voor mij. En zet ik alle zorgen zoals zij. Want als jij lacht. Dan... Een lekkere meestamper. Lekkere ja, meestamper. Ja, ja toch? Ik bedoel, er uh, is niks mis mee. Het is een leuke plaat geworden. Ja. En, uh, we gaan gewoon deze voet verder wat ik net heb verteld. En dat is uh, gewoon super leuk. Ja, want de, de, de andere gaan we zo ook nog even horen. Je eerste single he? Ja, mijn eerste single. Nou ja, eigenlijk was het de allereerste. Was, krijg ik krijg toch allemaal te kleren he? Dat was de eerste <laughs> op YouTube. Maar uh, de debuutsingle was weg met de eenzaamheid. Ja, ja. En, uh, ook een leuke plaat. Ik ben uh, daar ook super blij mee. Maar, uh, ik eh, vind Alsje lacht eh, nog leuker geworden. En we gaan gewoon zometeen voor nog een betere plaat. En ja. dan hopen we dat, we dat we op een gegeven moment ergens komen. Dat, uh, dat we genoeg naamsbekendheid hebben. En misschien wel een, uh, een zikkerdroompje mogen doen. Ja, en, uh, ja in ieder geval. Het uh, begint meestal in een voorprogramma bij een bekende artiest. Dat ja. En, uh, uh, ja. Of een muziekfeest op het plein van Sterrennel zou ik ook zo vinden. Ja, dat is ook vinden. leuk. Ja, nou ja, dan zou we dus uh, inderdaad uh, met Alsje lacht... Uh, zou het daar wel thuis zijn? Zou het maar? even ja, dat ja. thuis zijn? Zo. Hé. He. Hey, en, um, nou ja, je, je, je wil je toekomst uh, daarop uh, zeg maar, uh, baseren. Ja. Uh, is, ben je ergens te volgen? Ik ben uh, te volgen op, uh, op Instagram, op Facebook, op TikTok. En, uh, en daar uh, plaats ik gewoon uh, veel filmpjes op uh, van optredens die ik doe. En, ik, uh, ja, en uh, ik plaats ook dingen wat ik ga doen. En dan kunnen de mensen ook kijken. Want dan uh, kunnen ze ook naar een optreden komen. En uh, dit weekend hebben we het rustig. Maar volgende week gaan we gewoon weer volgenslag aan de gang. En dan uh, kunnen de mensen gewoon, gewoon volgen op Insta, op Facebook, op TikTok. En dan. Uh, Zien ze vertellen waar ik ben. Ja, dus de agenda, die kunnen ze gewoon op Facebook volgen. Kunnen maar. ze gewoon op Facebook ja, volgen. En TikTok, dat is, uh, daar ga je al viral met, met filmpjes. Met en, filmpjes en, ja, ja, ja. erop plaatsen van de optredens die ik heb gedaan. Ja, en dat ja. vind ik gewoon leuk om te doen. En ja. dan uh, hou je het ook een beetje voor iedereen een beetje zichtbaar. Ja, jij ja, houdt het ook een beetje spannend natuurlijk. Ja, ook ik spannend. Hé, uh, <laughs> hey, maar uh, ja, verwend TikTok dus. Ja, TikTok erbij en... Uh, ja, en uh, Instagram erbij. Uh, veel volgers. Gewoon genoeg volgers. En uh, ja. ja daar mogen we steeds mee bij natuurlijk. Hé, hey, um, we gaan zo nog eventjes iemand anders bellen. Dan hebben we de, eigenlijk de lijstje gehad. En dan gaan we zo weer verder met jou. Uh, we wachten nog eventjes met, met ja, jouw jou andere single natuurlijk. Helemaal goed. Anders, anders zouden we er nu al doorheen zijn. Dus dat zou ook jammer zijn. Hé, hey, we gaan eventjes een plaatje draaien van Demi die Groot. En ik kan niet zonder jou. Oh, nog één intieme dans, jij zet mijn hart in vuur. breng En daar was hij dan. Ik kan niet zonder door Demi De Groot. Hé, hey, hey, um, Mitchell. Ja. Uh, hoe ben je ooit uh, op het idee te, uh, eigenlijk gekomen om te gaan zingen? Nou, ik uh, zing eigenlijk mijn hele leven al. En uh, ik uh, wilde eigenlijk uh, wat verder ermee komen. En mijn vrienden zeggen: Je moet zeker wat gaan doen ermee, want het is gewoon top. En toen uh, dus, uh, ging ik uh, op een gegeven moment met wat talentjachten meedoen. Uh, uh, half finale gehaald. Maar niet op tv, maar gewoon. In Amsterdam en in uh, de omstreken heb ik met talenten in binnen huis talentenjachten meegedaan. En uh, ja, het was wel lekker. En toen uh, we een vriend van mijn vader zingt ook. En die zei, je moet er wat mee doen. En uh, toen ben ik wat mee genoemd. Ik ben in contact gekomen met Ronald van Rood en Blauw. En uh, zodoende uh, zit ik daar nu getekend. En de vriend van je vader is uh, ook een bekende? Dat is ook bekende, Martin de Jager. Ah, dus ja, die, die kennen we. Ja. <laughs> ja, die is hier ook geweest trouwens. Ja, ja. ja. En uh, nou ja, uh, hij, hij weet het in ieder geval. Hij is, uh, hij is wel bekend hier. Uh, weet je wat? Uh, ja, jij houdt uh, ook uh, van uh, het Nederlandstalige Lied. Zeker. En uh, daarbij hebben we jou gevraagd natuurlijk uh, wat jij leuk zou vinden. Even een plaatje. Even een plaatje van André Hazes. Dus Gaan we doen. Tranen. Helemaal goed.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 Bloed, hier bij CFM Entertainment voor tot de klokjes van 7 uur. En aan de telefoon hebben we Hugo. Goedenavond. Goedenavond. goedenavond, goedenavond ja. Hugo Bijeman. Mooie intro met hzc uh, hoor joh. Ja, lekker, hè? Ja, ja, ja. blijft altijd goed, hè? He? Ja, het blijft een heerlijk nummer. En Zeker. dat hebben we mede te danken aan, uh, aan Mitsu die hier zit. Oké, okay, nou, uh, we ja. doen de groet alvast. Nee, ja. Uh, uh, uh, wel mooi. Ja, <laughs> Hé, hey, uh, Hugo, jij hebt ook een, uh, een nieuwe single. Ja, klopt, ja. Geef me ja. nog een kans. Ja, ja. Van waar deze titel, en hoe kom je aan die plaat? Nou, het is eigenlijk al een uh, ja, soort 2.0 versie, moet ik zeggen. Ik ja. heb uh, tien jaar, uh, in 2010, uh, heb ik dat liedje al een keer uitgebracht. Dus toen, uh, ja, de promo ook niet helemaal uh, lekker lopen. Ik heb uh, met mijn me voorgaande single... Uh, Achter de wolken schijnt altijd de zon met Frank Verkooien. Ja. Ik had het liedje eigenlijk gebruikt. Ja, ook als een soort van uh, ja, ook een uh, ja, demo wil ik niet zeggen, maar wel om te om, luisteren, dat is een liedje die ik uh, alle keer dan heb je een beetje impressie van uh, maar ja, wat ik doe, mijn ja. eigen stem om het zo maar te, te zeggen. Ja. Nou ja, hij was daar toen ook wel uh, enthousiast over. En uh, ja, met dat liedje toen ook uh, nog bij, uh, bij Hershol in uh, de, de uitzending geweest. En die ging toen live eigenlijk uh, tijdens de uitzending ook om reacties uh, oproepen van joh, uh, wel niet uh, opnieuw maken. Ja, daar kwamen best leuke, uh, ja, leuke reacties uh, op binnen. Gelijk live je En uh, ja, ik reed met mijn neef, mijn geluidsman. Uh, John terug in de auto. Ja, nou ja, Frank vond het al toen al leuk. Uh, nou ja, dit, dit was uh, voor mij de bevestiging van ja, we gaan het toch weer opnemen. Nou, ja. oké. Okay. Ja. En dat is een, uh, ja, een leuk nummer geworden, toch? Tenminste, een mooi ja, nummer. Ik, uh, ik, ik vind het uh, wel een van wel. En uh, ja, nogmaals, het is omdat je toen al dat liedje al, uh, had. En, ja. Ja, toch wel leuk uh, door, door middel van een andere single, waardoor mensen. Uh, ja, het liedje, uh, de oude versie al... Uh, ja, op uh, YouTube toen al uh, wel eens gezien hadden of gehoord. Ja, ja, ja. En ja, nou ja, dan is het zeker leuk als je... Uh, ja, met de, met de huidige de muziek is ietsje uh, veranderd uiteraard. Uh, ja. om uh, Ja, wat opgedaten hebben en... Uh, ja, Een nieuwe, uh, uh, nieuwe omwelsel Ja, hij doet het leuk. Ook tijdens de optredens uh, ja, uh, merk je wel dat die uh, Kijk, dat je is goed opgenomen. Hoor. Zo, uh, hè, ik ben niet zoals uh, het fenomeen Hazes uh, uiteraard. En, nou ja. Maar ja, als je dan, nee, maar als je dan toch ziet dat toch wel een uh, nou, liedje wat uh, nog niet helemaal, uh, we zijn er druk mee bezig en de landelijke wordt steeds wel bekender. Ja. Maar ja, dan zie je toch uh, ja, ook live tijdens de optredens tot het uh, geen inzinkertje wordt. Nee, nee dat, uh, nou ja, ik zeg altijd, het is altijd prettig om een, een blijvertje te hebben, zeg maar. Ja, nee, zeker weten, zeker weten. Dus uh, ja, we zijn er zeker uh, zeer attent mee. Ik zeg altijd, eendagsvliegen hebben we genoeg. Nee? Dat is zo, ja. Ja, ja, ja. Je, je, ja een goede eendagsvlieg uh, is ook leuk natuurlijk, maar ja, ja. <laughs> ja, je, je, je, je maakt het al natuurlijk om uh, ja, toch langer uh, de, mee, uh, ja, mee op pad en om uh, op pad te kunnen gaan en... Uh, dus ja, dat is waar we lekker mee bezig zijn. Ja. Hé, hey, uh, Hugo, waar, waar, waar kunnen mensen jou volgen? Ja, ik zeg altijd het meeste gewoon Facebook, uh, Insta, uh, Spotify staat het liedje. Ja, op Google, uh, als je gewoon mijn naam Hugo Bijerman intikt, komt vaak ook alles uh, naar voren. Van uh, ja, de recente dingen waar je geweest bent, ook wel eens met je optredens uh, ja, ja, ja. op zo'n live interview van jullie nu. En soms zie je dan wel eens, uh, ja, dan zie je al die linkjes waar je uh, vaak geweest bent. Dus ik zeg ja. altijd: uh, Hugo man Google, en je komt overal terecht. Ja, op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Ja, ja. ja TikTok nog niet. Oh, dat, oh daar ben je, loop je nog achter. Ja. Dan ik eigenlijk, uh, <laughs> elke keer. Ik <laughs> ga Ik, doen. Ja. ik uh, ben niet zo uh, super in dansen. Dus ik moet nog even een leuk dansje uh, proberen. En dan uh, wie weet met het volgende liedje dat we dat uh, ja, wel gaan doen. Gewoon een choreograaf opzoeken en die maakt een, uh, een leuk dansje ja. voor je. Ja, ja nee, misschien <laughs> moeten we dat gewoon doen. Ja, toch? Hey, uh, ja. Sta je ergens op uh, podium in, uh, in Nederland? Uh, ja, momenteel uh, niet. Want ik ben, uh, we gaan zo onderweg. Ik, ga ik, heb ik ben toevallig vanavond vrij. Ik heb. Uh, uh, Jan Smit gaan we naartoe, naar uh, Festival der okay. uh, uh, Ja, Ik heb afgelopen donderdag nog bij, uh, bij FC Grootendam in, uh, in het stadion in de businessclub gestaan uh, na de wedstrijd. Uh, morgen gaan we voor mij heel ver. Dan doe ik mee aan uh, Lucky Joe, het artiestenfestivalprogramma. Ja, ja. Jullie misschien ook wel bekend. Ja, zeker. Dus uh, dan gaan we lekker uh, 2 uur 45, uh, in de. Ik heb net vanmorgen gekeken hoe ver het rijden was. Maar dan gaan we in de auto en dan hebben we dat uh, optreden voor de boeg. Dus ja, dan heb je allemaal al, uh, toch weer een uh, ja, leuk uh, druk weekend achter de rug. Ja, inderdaad. En dan uiteraard uh, ja, de weekenden die erop volgen hebben. We leuke dingen te doen. Koningsdag komt er natuurlijk al snel aan. We ook altijd wel leuke activiteiten. Ja. Uh, dus ja, uh, we zijn zeker uh, ja, niet ontevreden. Oké. Okay. Hey, en uh, legt er een uh, nieuwe single op de plank al? Oh? Niet op de plank. Uh, maar we zijn uh, wel bezig. Ik ben uh, verplan, Nou ja, ik hoop eigenlijk binnen nu en uh, x week uh, antwoord uh, Frank is nu een... Uh, zijn bezig toch volledig uh, ook weer een uh, nieuw liedje te maken dan? Uh, dus ja. ook uh, echt een nieuwe tekst. En uh, oh ja, alles erop uh, en eraan hoop ik. Dus uh, ik, ben, ik weet ook nog niet. Uh, we hebben wel een bepaalde, omdat je nu in dit uh, jaar een beetje zit. En met Achter de Wolk hiervoor, die door hem geproduceerd is. En we hebben dan, uh, ja, ik, ik laat me verrassen. We hebben een kleine richtlijn. En ik, ja, ik, ik meen eind uh, juni, anders begin juli. ...hoop ik eigenlijk dat dat voor elkaar is. Ah, oké. Nou ja, dan rest mij alleen nog de vraag, Hugo. Als jij hem aankondigt, dan ga ik hem draaien. Nou ja, ik zal zeggen nogmaals goedenavond allemaal. En hier is mijn nieuwe single Geef me nog één kans. dankjewel. En een goed weekend, Hugo. En veel succes. Dankjewel. tot de volgende ronde. Hoi hoi.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 Dat wij samen happy zijn, voor ons bestaat dan ook oh geluk Romantisch ergens eten, bij veel kaarsen en wat wijn Dan kan zo'n avond niet meer stuk Jij en ik, wij samen en geen ander om ons heen Beloof ik jou van nu af aan Ik weet het zeker het gaat nu beter, van nu af aan ben jij het alleen Het zal nu goed gaan, blijf achter jou staan Want ik wil jou en anders geen Geef me nog één kans, ik doe het niet Kans. Ja, heerlijk nummer. Wat vind jij ervan? Uh... Ik vind het een lekker plaatje. Ja, heerlijk lekker plaatje. He? Ja, een lekker uh, feest, Jij uh, Ja, vanavond ook een lekker feestje. Feestje vanavond uh, met een paar vrienden, dan gaan we even een bordetje doen en dan uh, gaan we even kijken in de stad. Vanavond een avondje vrij, dus uh, prima. Lekker. Ja, moet je ook even van genieten. He? Moet je ook van genieten, ook ja. met je vrienden nog even wat leuks doen. En uh, ja. het is mooi weer, dus. Uh, ja, ga je straks ik... beginnen op terras, maar denk. Ja, ja. Want het is het uh... weer? Ja. <laughs> ja, nou ja, het weer is nog steeds goed, dus. Uh, prima weer. Hopen dat het zo blijft. Hey, uh, want jij ja, je werkt natuurlijk de hele week, neem ja, ik aan. ik werk de hele week gewoon. Ja, en, uh, en het weekend dan, uh, dan gaan we eigenlijk feesten. Het weekend gaan we lekker, uh, lekker optreden. En de mensen kunnen me natuurlijk ook boeken. Ja, en dat kunnen ze ook gewoon via Facebook. Ja, we via, ze via, via mijn Facebook doen. Maar uh, ze kunnen ook het uh, pla pla platenlabel uh, Rood en Blauw een uh, mailtje sturen of uh, op de uh, artiestenpagina drukken. En dan kunnen ze me zo boeken en dan gaan we er gewoon één groot feest van maken. Ah, Oké. Okay. En uh, een site had jij nog niet, hè? Ik heb nog geen website. Nee, nee. Dus ze uh, kunnen in ieder geval via de social media, uh, kunnen ze je wel uh, vinden. Zowel uh, YouTube, uh, Instagram, Instagram, TikTok en Facebook en uh, noem het maar op. Ja, ze kunnen me uh, overal vinden. En, uh, ja, ja. Zijn er nog meer sites eigenlijk? Ik, ik weet het niet eens. Ja, Twitter heb je nog. Ik zit oh, ook op Twitter, okay. maar uh, daar plaats ik niks op. Daar ah. krijg je alleen het nieuws op. Oh, oké. Okay. Hey, um, weg uh, met de eenzaamheid. Uh, hoe, hoe is deze single ontstaan? Ja, mijn oude single is ontstaan uh, dat ik met, in contact kwam met Ronald En toen ben ik naar uh, Joris van Dijk van Sonic Solution gegaan. Toen zeg ik, ik wil een leuke plaat, een zingen een leuke plaat. En het moet vrolijk en gezellig wezen. Toen zeg ik, uh, toen zegt die, uh, zeg ik tegen uh, Joris, uh, ga even wat ontwikkelen. Toen hebben we een paar dingetjes gedaan. Toen kwam weg met een eenzaamheid. En dat spatte er eigenlijk gelijk uit. Ik denk, dit is hem. Text erop laten schrijven door Hans Lauwers die ook mijn nieuwe single heeft geschreven. Ja. En uh, daar is Weg met de Eenzaamheid uitgekomen. Oké, okay, want uh, het heeft niks met, uh, met de persoonlijke uh, situaties. Uh, nee, dat niet. Uh, Oké, okay, gelukkig Ik ben maar. gelukkig in de liefde. <laughs> ja, nou, ja, ja ook, ook dat? Ook dat is ook, belangrijk. Uh, kijk, daar gaat het om. Hey, um, nou, ik denk dat we maar even uh, gaan beluisteren zo voor, uh, voor de klokken van zeven. Helemaal goed. Weg met de Eenzaamheid. En Mitchell Schipper. Entertainment for you. Meer dan radio. deze meid, En dat was tevens de laatste plaat voor vandaag. entertainer for You. Mitchell. Ja. Fijn dat je er we was. We gaan afscheid nemen. Ja, we gaan afscheid nemen. Fijn dat je er was in ieder geval. Het is super leuk. Dat je super nog gezellig. eventjes lekker uh, langs kon komen. Ja, helemaal top. Bedankt dat ik hier mocht zijn. En uh, ja. Ja, we doen het uh, snel nog een keer over. We gaan het snel over doen. Toch? Hé, hey, en uh, ja. Ik uh, wens je een fijne avond. Ja jij ook natuurlijk. Fijne avond. Uh, ja je gaat natuurlijk ook uh, lekker feesten, dus uh, ja, we veel gaan, plezier uh, man. We gaan op huis aan, nog anderhalf uurtjes rijden dus prima. Zo is het. Hey, dankjewel. dankjewel. je uh, wel. fijne avond. Hey, fijne avond. Zo, bij deze nemen we gelijk afscheid van u. Uh, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren en uh, graag hoor ik u volgende week en uh, denk er dan, denk een beetje om elkaar en uh, wees uh, zuinig op elkaar. Ik zou zeggen tot dan, een goed weekend en uh, ja. Geniet van het weer, zolang het nog kan. Want voor je het weet, dan heb je de paraplu in de regenjas weer nodig. Hey, ik zou zeggen een fijne avond, goed weekend en tot dan.